Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In een boerenschuur in Herveld in Gelderland is net een explosie geweest in een drugslab. Voor mensen gewond zijn geraakt weten we nog niet. Volgens Omroep Gelderland zijn er drie mannen opgepakt. maar De politie wil daar nog niks over zeggen. Volgens een verslaggever ter plekke worden, werden de verdachten met zakken om hun handen afgevoerd. Dat doen ze om sporen veilig te stellen. Dan de formatie, want NSC-leider Pieter Omtzigt zegt dat er een minderheidskabinet moet komen met PVV, VVD en BBB. Die partijen hebben minder dan de helft van de zetels in de Tweede Kamer en zouden met steun van andere partijen kunnen regeren. Of Omtzigt zo'n regering gaat helpen, zegt hij er niet bij. Een Poolse presentator heeft live op tv Sorry gezegd. De vorige Poolse regering voerde een harde campagne tegen LHBTI'ers. En de omroep waar de presentator voor werkt, deed eraan mee. Ja, hij zei in het bijzijn van twee activisten dat LHBTI'ers geen ideologie verkondigen, maar mensen zijn met een naam, gezicht, familie en vrienden. LGBT Plus niet ideologia, Concrete twarzen, Onder de nieuws, nieuwe Poolse regering is de anti-LHBTI-campagne weer teruggedraaid. En een dronken automobilist in Lelystad heeft dit weekend voor ravage gezorgd. Hij ramde een schutting en een lantaarnpaal en sloeg midden in een woonwijk op over de kop. De bewoner die nu zijn schutting kwijt is, baalt er flink van. Ik hoorde ineens een hele harde knal. Ik kom buiten en ik denk, jezus, wat is dit dan? En toen kom ik de hoek daar en toen ligt die auto op zijn kant. En wat voor indruk had hij dat hij dronken was? Nou, liep er met een vlees whisky in zijn hand en met een glas in zijn hand. Dus, uh... Geschrokken of uh, vooral boos? Ja, ik ben, dan moet je eens kijken hoe dat eruit ziet. Ik heb het netjes allemaal voor elkaar nu en dan komt er zo'n idioot in die geval gewoon even die hele schutting eruit. Ja, bestuurder ging het snel vandoor, maar agenten konden hem na een korte achtervolging aanhouden. Het weer, wolken, zon, land in, een paar buien, 9 graden. Vannacht koelt het flink af naar net boven nul. Morgen opnieuw een mix van wolken, zon en regen en ook dan wordt het een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Different, we've been here before, pacing these halls, trying to talk over the silence, and pride sticks out his tongue, laughs at the portrait that we become stuck in a frame, unable to change. I was wrong. I'm late! now. Is there still time for forgiveness? Won't you tell me how? I can't read your mind, but I see you now. As we're En daar nou weet ik ook waarom je iets later was. Hè? Turn the lights back on. Was je mee bezig natuurlijk, man. Ja, dat klopt. Maar jouw lampje van de microfoon, de batterij is een beetje oh, leeg. Dus dat is nou hem, jammer. Ja, kan hem dat wel weer proberen te zetten, De kerstversiering maar... is dat ook, <laughs> eigenlijk. Turn the lights back on. Dus zeker, de nieuwe single van uh, Billy Joel. Welkom terug, tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Met daarin de volgende onderwerpen. Om uh, kwart over drie gaan we luisteren naar een uh, interview met uh, Robert van Overdijk. Ja, Overdijk, ja. Over het uh, circuit natuurlijk en uh, de prijzen van de Formule 1 halen Ja, een mooie prijzen gehaald daar yes. uh, in Londen. We gaan er straks horen van hem wat er zeker, nou precies zeker. gekomen. En dan uh, later uh, dit uur gaan we ook nog uh, bellen met uh, Prins uh, Kees den Eerste. Kees den Eerste over... en dat ja. gaat over het uh, kindercarnaval morgen. Ingebouwde kocht Zeker. Nou, dankjewel Mo dat uh, in dit uur en uiteraard lekkere muziek, waaronder uh, Sia en uh, Kylie... De twee Australische zangeressen die hebben een plaats gemaakt, Dance Alone. een mooie combi. Hè? Sia en Kylie Minogue je. En Denzel Loan uh, hun uh, nieuwe zingen uh, danste uh, inderdaad uh, lekker op los. Zo op deze zaterdagmiddag uh, bij CFM. Hele goede middag allemaal. Zometeen gaan we praten met Robert van Overdijk. Want uh, ja, het circuit is in de prijzen gevallen. Daarover zometeen meer. lekker de disco klassieker van uh, Unique die even onder handen is genomen. En een lekkere dansbare plaat is geworden. Hè, van een beetje van deze tijd, uh, Mo. Wat zei je? Sorry. Een beetje van deze tijd geworden, die plaat uh, met, uh, met de biet eronder. Ja, het zo, is een uh, heerlijk plaat geworden inderdaad. Unique en one of cuts is what you need. Nou, vanmorgen hadden we Robert van Overdijk uh, eventjes uh, in de uitzending bij Goedemorgen Zandvoort, uh, toch? Ja, dat klopt. Uh, ben Zonneveld sprak vanmorgen met uh, Robert uh, van Overdijk. Die uh, zat lekker uh, in de auto. En die was ergens onderweg naartoe, geloof ik, hè? Zoiets toch? Dus kijk of, uh, of hij het nog een keertje wil zeggen wat hij hier aan het doen was. Zeker, Waar ben je hè? nou op, uh, op naartoe? Uh, we rijden nu richting Den Bos. En daar uh, stort je je vanmiddag weer in het feestgedruis? Uh, ik denk vanavond en, uh, en morgen, dacht je. Even back to the roots. En, en maandag niet meer? Nee, maandag moet er gewoon weer gewerkt worden in het noorden van het land. Hè? Dus uh, anderhalve dag is genoeg. Oké, okay, nou sowieso al uh, veel plezier voor straks en later. Maar eerst Dankjewel. nog even terug. Uh, gefeliciteerd met de beide prijzen. Hè? Promoter van uh, ja. uh, Formule 1 en uh, de duurzaamheidsprijs. Uh, wat houden uh, de beide prijzen in? De promotor van F1? Nou, uiteindelijk uh, wordt op het uh, Formule 1 Gala in Londen, dat was dit jaar in het British Museum, uh, worden de prijzen uitgereikt uh, in de verschillende categorieën aan, uh, aan alle verschillende races op de kalender. Uh, wij waren genomineerd voor drie prijzen, waaronder de hoofdprijs Promoter of the Year. Dat betekent eigenlijk simpelweg gewoon dat ze de allerbeste, het allerbeste evenement op de kalender in 2023 uh, vonden. Uh, en een van de, van de subcategorieën was uh, de meest innovatieve en de meest duurzame race op de kalender. Die kregen we als eerste. Uh, daar concurreerden we met een aantal andere steden, waaronder uh, Las Vegas. Uh, en het feit dat bij ons 98% van de bezoekers op een duurzame manier naar het circuit komt. Hè, op de fiets, uh, met de trein, met de, met de bus, uh, uh, lopend. Ah, dat, dat zijn die Goed. beelden die... die ja. Die, die zie ik wel aankomen, maar je noemt Las Vegas. Daar, daar zie ik geen duurzaamheid eigenlijk. Nou, Het is, het is een, een ESG award, dus het zit meer dan alleen maar aan de duurzaamheidskant. Het zit ook met betrekking tot innovatie. Mm -hmm. uh, maar wij hebben hem vooral gekregen omdat we hebben laten zien hoe dat je mensen ook naar een wereldevenement kunt vervoeren. Uh, bij ons op de paddock draait bijna inmiddels alles op vaste stroom, dus we hadden bijna geen aggregaten maar we hadden ook een heel groot sociaal programma met veel goede doelen en dat allemaal bij elkaar, maar met het, het, het hoogtepunt duurzaamheid dat was de eerste prijs die we gedurende de avond kregen ja die, uh, die, die, die, die komt er ook wel uit uh, als je op het circuit rondloopt met die bekers en zo en die stroom uh, Zeker. Het, het publiek wat op de fiets komt daar is het heel, heel erg verdiend voor nou, en uiteindelijk de, in het juryrapport stond van joh, hiermee hebben we de ogen geopend. Niet alleen binnen de evenementenbranche in Nederland, maar ook, denk ik, wereldwijd. Dat als je op een creatieve manier naar het oplossen van problemen kijkt. Hè, oplossen van het probleem jaren geleden was op een zonnige stranddag. Dan staat de hele regio al vol. Hoe gaan we dat nu oplossen? Nou, dat je daarmee ook gewoon twee zaken kunt, uh, kunt koppelen. En de oplossing van je probleem. Maar ook direct een bijdrage leveren aan ons toen al uh, onze doelstelling om de meest duurzame race op de kalender te zijn. Hey, hoe, uh, hoe kijken andere organisaties van de F1 daartegen aan? Nou, kijk, uiteindelijk de, nou, de hoofdprijs was voor ons natuurlijk Promoter of the Year. Ja. Uh, Want dat betekent dat je eigenlijk gewoon het allerbeste sport binnen de top van de Formule 1... maar ook de broadcast partners... De, de global partners, maar ook de fans... op alle onderdelen van je evenement. Wat, uh, wat zijn en, de onderdelen? En, nou, kijk... uiteindelijk fanbeleving... Uh, entertainment... duurzaamheid, maar ook de manier... waarop je, uh, waarop je een benchmark... weet te zetten... Uh, met je evenement. Hè, door mm. het anders... te doen dan anderen. Mm. En daar krijgen we de meeste complimenten over. Uh, zeker de eerste race was natuurlijk een evenement... In de, in de vorm zoals hij nog nooit vertoond was... binnen de wereld van Formule 1. We hebben op een hele andere manier naar zaken gekeken. En, en, en daar krijgen we vooral de erkenning voor. En het grootste compliment was dat alle promotors vooraf gaan... tegen ons zeiden van... Joh, jullie, jullie behoren hem te verdienen... voor wat je hebt laten zien de afgelopen jaren... en we gunnen het jullie ook. Nou, en dat, dat, al, dat geeft me aan... Uh, hoe, dat we, hoe dat we geopereerd hebben... in de wereld van Formule 1 de afgelopen jaren. Ja, dat, dat blijkt dan toch... dat andere Formule 1 organisatoren... andere circuits naar Zandvoort kijken... van uh, hoe, hoe, hoe kunnen we daarmee mee om? Kunnen we daar wat mee? Uh, hoor, nou, ja, hoor je dat ook bij... Uh, nou, bij... Het, het is, nou, in, in, uh, Stefano Dominicali, de CEO van mm -hmm. Formule 1, die, die reikt ons de prijs uit. En die zei dat eigenlijk ook gewoon in zijn speech. Van joh, uh, toen wij als, als uh, rookie uh, onze intrede namen in de wereld van Formule 1... ...toen hebben we zeker in Europa wat gebracht. We hebben zaken in, uh, in beweging gebracht. De, de, de meeste Grand Prix's in Europa zaten natuurlijk toch een beetje vastgeroest. We uh, werden eigenlijk al jaren op dezelfde manier uh, georganiseerd. De ene is succesvoller dan de ander. En, ja. en, en door de manier waarop wij, denk ik, hebben aangepakt, hebben we wat uh, Grand Prix wakker geschud. En, en hij vond dat nodig. Um, en daarmee zie je dat, uh, en wat ze van ons opsteken of zelf creatief zijn, dat maakt het niet zo heel veel uit. Maar dat eigenlijk ook de races in Europa zich de afgelopen jaren weer aan het ontwikkelen uh, zijn geweest. Uh, wat... Wat resulteert in ook uh, Pak België, uh, ook gewoon weer een mooiere Grand Prix dan dat ze in jaren geweest zijn. Ja. Nou, dat, als we dat teweeg hebben kunnen brengen, dan hebben we het denk ik gewoon prima gedaan. Nou, ik heb uh, Stefano twee jaar geleden nog eens horen zeggen uh, bij een persconferentie: uh, Zandvoort is wel klein, maar ze fixen het toch maar. Sorry, de laatste viel weg. Uh, ben. Nou, uh, hij heeft toen gezegd op een persconferentie: Zandvoort is wel heel erg klein, maar Zandvoort ja. fixen het toch maar. Uh, ja, uh, en, de, en uh, de, de, de ruimte die we hebben, dat is ook de ruimte waar we het mee zullen moeten doen de komende jaren. Ik denk dat we die optimaal invullen. Uh, en, en, en daar zijn we ook heel creatief door geworden. Ik denk dat we inmiddels iedere vierkante centimeter, nou, jij kent ze bijna <laughs> ja. allemaal, van het circuit gebruiken. Uh, en daarom wisten we ook vanaf jaar 1, hey, dit is onze maximale capaciteit. Hier zullen we het de komende jaren mee moeten doen. Uh, en, en, en dat maakt het ook mooi dat we gewoon iedere dag, ook de vrijdag, steeds compleet uitverkocht zijn. Dat is ook uniek in de wereld van Formule 1. De zaterdag en de zondag zijn meestal uitverkocht. Maar de vrijdag kun je meestal een kanon afschieten op andere circuits. Dat noopt mij haast naar de vraag wat gaat er uh, dit jaar vrijdags gebeuren. Nou, kijk, uiteindelijk uh, weet iedereen dat... Uh, de... Jumbo als hoofdsponsor is afgehaakt. Uh, maar wat we met Jumbo natuurlijk wel goed hebben gedaan de afgelopen jaren... is die vrijdag een fantastische ja, familiedag geweld. van maken. Uh, bereikbaar maken voor, voor iedereen. Uh, ook mensen met een wellicht iets kleinere portemonnee. Daar, da, daar willen we die vrijdag gewoon voor gebruiken. Dus vrijdag, net zoals andere jaren, misschien nog wel meer wat festival... ...achtige kenmerken gaat krijgen en, uh, en op dat vlak ook weer een fantastische dag wordt. Nou, dat is, uh, dat is al, uh, al leuk om, uh, om, om te horen. Uh, elke vierkante centimeter die, uh, die moet benut worden. Nu ja. moet je het toch een klein beetje uitbreiden, want ik zag weer een prachtige tekening van, uh, van een nieuwe pitsgebouw. Uh, uh, De garages moesten wat breder. Uh, hoe loopt dat? Nou, die verbouwing uh, die is uh, in april ongeveer afgerond. En uh, uh, eigenlijk kregen we de vraag van Formule 1... of dat we de pitstraat iets wilden verlengen. Hè? Dus niet breder maken, maar iets langer wilden maken. Zodat de stopafstand tijdens de pitstops tussen de auto's... net, net iets langer werd, hè? vanwege veiligheid. Mm -hmm. En of dat we ons voor wilden bereiden op een 11e team. Nou, daar moesten we wat extra pitboxen voor uh, bouwen. Uh, maar ja, zoals wij... ...überhaupt naar de materie kijken... ...de rest van het jaar hebben we geen zes extra pitboxen nodig. Dus we zetten daar een schitterend gebouw neer... ...dat we één keer per jaar zullen gebruiken als pitboxen. Dan kun je, komen daar de Formule 1-notus te staan... ...en de rest van het jaar gaan de roldeuren eruit... ...komen er vaste kozijnen in... <lacht> ...en zullen we het weer gewoon gebruiken voor de zakelijke markt... Ja, ...waar is, we ja. natuurlijk volop aan het insteken zijn. En dat, is, eigenlijk, dat typeert wel weer de manier waarop wij naar de doorontwikkeling van het circuit nee. kijken. Ja, ik uh, las van de week dat het elke team toch niet, uh, niet doorraadt. Nee, nou, uh, uh, uh, uh, maar wij hebben wel weer een schitterend gebouw uh, uh, erbij... waar we straks 450, 500 man plenair in kwijt kunnen... Kijk. met een schitterend dakterras. Dus uh, uiteindelijk zijn wij blij dat dit, uh, dat dit gebouw er nu gekomen is. Ja, de, de komende... De Grand Prix die staat alweer uh, redelijk... Uh, ...zeker op websites uh, als bekend. En daar, alle lounges die zijn alweer te boeken. Uh, de, ja. Loopt het al een beetje voor uh, dit seizoen? Nee, 24 is... ...je bedoelt voor de Formule 1? nog? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, ja, nee, de Formule 1 gewoon uit. Uh, en we zullen her en der nog wat plukjes hebben. Uh, en, en met name de vrijdag... ...gaan we dadelijk nog eens een keer groot de markten mee in. Die hebben we voorlopig nog heel even achter de hand gehouden. Maar nee. de rest... De rest is gewoon uitverkocht. Een groot deel van 2025 is uitverkocht. Uh, dus we staan er goed op. Uh, en, en op dit moment zijn we aan het praten over de periode na 2025. Zoals je weet loopt ons contract dan af. Ja. Uh, en natuurlijk staan we er goed op. Maar dat zal echt nog wel een tijdje duren voordat we daar... Definitief besluit ja, Wat je, wat je in, in, in de omgeving ziet, hè, en andere uh, Formule 1 circuits, die sluiten al langlopende contact af van tien jaar. Uh, ja. Zou dat ook mogelijk zijn in Zandvoort? Nou, als jij, uh, als jij naar de nieuwe persoon in het torentje gaat bellen naar de formatie, uh, of, dat die, uh, of, <laughs> of, of dat ze toch nog voornemen zijn om te helpen, dan is het misschien een ander verhaal. Maar dat is natuurlijk wel het geval. ...met een geitje in, uh, in de andere landen. Daar zit ja. de overheid vaak voor een groot deel achter. Maar Silverstone circuit... doet het ook zo. Uh, klopt, maar Silverstone is natuurlijk wel een, ander, uh, een andere Grand Prix... een uh, ander soort circuit. Uh, mm -hmm. Bijna de cap capital of motorsport, om ja. het zo maar ja. te zeggen. Uh, en, en wij met drie relatief kleine private partijen... ...zullen nooit een contract afsluiten zoals ze dat daar doen voor, voor tien jaar. Ja, het is... uh, Daarnaast is, heeft Max nog maar een contract tot en met 2028 bij Red Bull. En heeft hij ook wel door laten schemeren ja, dat het dan nog maar de vraag is of dat hij überhaupt zelf nog doorgaat. Hij kan altijd nog naar Ferrari. Dus ja, dus, nou ja, dat, dat zou een andere optie zijn. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Nee, dus, dus Wij gaan daar de komende maanden met FOM over praten. Daar zijn we volop mee bezig. Maar ik verwacht daar niet binnen nu en een paar maanden wittig ook. Uh, okay. um, een van de laatste vragen is in Zandvoort-Gonsen natuurlijk over uh, de bewonersavond. Is er kans dat er donderdag weer de bewonersavond komt? Uh, dat is een goede. Uh, zijn we over aan het praten? Hebben we nog geen besluit overgenomen? Ligt er ook een beetje aan wat het programma wordt uh, de rest van de donderdag. Ja. Uh, we hebben inmiddels de donderdag ook als volwaardige evenementendag waar de hele zakelijke markt... Uh, ook gewoon uh, dingen kon doen. Uh, dus de, er is nog niets over besloten. We hebben het vorig jaar niet voor niets gedaan. Ook qua veiligheid. Mm -hmm. uh, en ook daar zullen we binnenkort uh, denk ik een besluit over nemen of we, dat we dat gaan doen ja, of niet. He Heel veel zand voor, dus uh, doe je daar een ontzettend groot plezier mee in ieder geval. Ik weet het ik absoluut. Heb, uh, ik, heb, ik heb ook gezien dat het uh, ingezet was, want ik kreeg nadat het uh, uh, de donderdag voorbij was, informatie van de ANWB dat er een ANWB dag was. Ja, nou die, die, die gaat sowieso door. Er, er zijn een aantal grote partijen die op donderdag al voor hun leden wat doen. Uh, en afhankelijk van de grootte daarvan gaan we kijken of dat er nog ruimte is okay. om iets ludieks te doen. Maar uh, komen we op terug. Robert, we gaan het zien en we gaan uh, dan zeker nog een keer met jou het programma doornemen. Ik wens je vanmiddag heel veel plezier in het carnaval. En morgen ook. <laughs> dankjewel. En uh, tot ziens zeker. in Oké, dank Oké, dankjewel. Ja, dat was Robert van Overdijk van het uh, SIGWI. Laten we inderdaad hopen, Mo, dat er weer een bewonersdag aankomt op donderdag. Is dat is wel altijd leuk. leuk. Zeker. En, heel en een druk. mooie voor, voor het circuit, hè? Om ja. de drukte even uit te testen. Precies. Dus, uh, ik vind dat ze dat gewoon moeten doen. Ja, dus Robert, wij sluiten ons bij Ben aan. Ja. Gewoon de bewonersdag dit jaar weer terug laten komen. Nou, hij is onderweg naar het carnaval. Dat hoorden we, hè? De, Ja, naar Oeterdonk. Hij is er helemaal klaar voor naar Oeterdonk. Dus we gaan voor Robert gaan we nog een carnavalsplaat draaien... En daarna carnaval in Zandvoort, morgen kindercarnaval. Hier ben ik weer, mee moeder we Moederzee, keer op keer. Ja, zeker. Zojuist door je Robert van Overdijk op weg naar Oeteldonk. Hè? Hij, uh, moet, ja, Oeteldonk uh, was hij naar mooi, uh, Onderweg naartoe. Ja, mooi feestje daar uh, dit uh, weekend uh, vieren. Maar het had ook in Zandvoort kunnen blijven, want wij vieren ook carnaval. Althans, mogen wij nog komen, Mo? Dat ja, is dan zeker, zeker, zeker, zeker. Ja? Tuurlijk. Oké. Okay, waarom, kind... waarom zou die niet mogen? Ja, omdat er geen kinderen meer zijn. Nee, maar we hebben ook nog meer carnaval. We hebben vanavond vieren we carnaval oh, aan de voor de volwassenen. Okay, en dan ja. morgen... ...is dan de Prins Kees de Eerste aan het stuur. Kees, goeiemiddag. Goedemiddag Rob. Dag uh, Prins, hoe is het ermee? Ja, uh, uh, zeerwachtig hè, voor morgen. Ja, ja, ja, ja. want uh, morgen is de grote dag uh, in de krocht. Dat wordt de grote dag, ja. We mogen het nog uh, één keer doen, want we hadden even een voorgesprek, uh, Kees. En uh, ja, het is, uh, in principe is het even het uh, einde van, uh, van het carnaval in de krocht hè? Ja, dat is... Uh... De krocht gaat natuurlijk dicht, de verbouwing. En Theo, de beheerder die het steeds georganiseerd heeft... Ja, die, die stopt helemaal met uh, het werken voor de krocht. Die gaat met pensioen. Dus ja, dan moet het uh, overgenomen worden door een andere iemand... die dat uh, gaat uh, voortzetten. Want dat mag natuurlijk niet verdwijnen. Nee, eigenlijk niet. Dus, nee. dus uh, bij deze ook een uh, oproep uh, voor uh, iedereen uh, die zegt van... Uh, ik pak dat uh, carnaval op. Meld je ja. dan even aan. Uh, kan het bij jou, Kees? Dat kan bij uh, Roy van Buringen. Roy van Buringen, oké. Okay. Ja. Nou, die is makkelijk uh, te benaderen via Facebook of uh, andere ja, media. Via uh, Inside, Antwoord Inside. Zeker, nou Kees, morgen het uh, kindercarnaval. Wat ja. gaat er morgen allemaal gebeuren in de krocht en hoe laat moeten we daar zijn? Ja, nou, het, het, het moet één groot feest worden met uh, polonaise en uh, lekker uh, vrijuit schreeuwen en zingen, dat uh, mag allemaal in de krocht. En uh, het begint om twee uur en duurt tot zo'n uh, half vijf. En, uh, nou, en het leuke ook nog is dat uh, voor de kinderen de mogelijkheid bestaat dat ze mee kunnen doen aan een karaoke. ze hun favoriete artiest mogen nadoen. En uh, is in de afgelopen jaren heel populair geweest. Dus uh, bij deze ook uh, kinderen die iets leuks uh, kunnen en zingen of dansen... die kunnen zeker allemaal morgen zich aanmelden. En Mag het ook uh, uit de top 40 zijn of moet het echt uh, carnaval gerelateerd zijn? Nee hoor, het mag uh, top 40 zijn. Het mag uh, van alles zijn, internationaal. Dus... Uh, dat, uh, daar kijken we niet naar. Kijk, en dat vinden de kinderen het leukste natuurlijk. En het sminken, hè? Wie is het, uh, het mooiste gesminkt? Ja, het wordt ook mogelijk uh, te laten sminken. En, uh, Nou, dat uh, is natuurlijk voor de kinderen ook. Die uh, allerlei lekkere hapjes en uh, zoetigheden. Daar kunnen ze zich aan te goed doen. En, uh, nou ja, wij hopen ook natuurlijk dat uh, behalve de kinderen. ook de ouders uh, zich laten gelden. door mee te gaan lopen in de polonaise en dat uh, feest nog groter te maken. Oké, okay, dus uh, ouders zijn ook uh, van harte welkom bij het feest. Ja, zeker. Ook als je geen kinderen hebt? Uh, ook gek rekenen, want je, je, ook al ben je uh, 75, je blijft een kind als je die muziek hoort. Oké, okay, ja, heel goed. Ja, waarom kijk je mij nou aan, uh, man? <laughs> ja, omdat jij ik kan, jou, uh, ik kan ook jou aankijken natuurlijk. Ja, jij carnaval, ja, ja, carnaval ja, dat hoefde ja, je, je net uh, Nee, dat je je is waar. Topocht. Dat is waar, dat is waar. Nou, wie weet, ja. uh, misschien kom we morgen nog wel even langs, uh, Kees. Nou, zou leuk zijn ook. Zeker. En uh, uh, ja, ja, je hebt nog een, uh, ja, eigenlijk mag ik het uh, niet zeggen, maar volgens mij is er nog een uh, hoogtepunt uh, morgen. Een hoogtepunt morgen. Ja, iets met uh, ballonnen? Ballonnen. Ja, dat is uh, Theo is nu druk bezig om alle ballonnen op te bazen, van groot tot heel klein. En die worden dan aan de muren, op de plafonds, overal bevestigd. En zo gauw het uh, carnaval uh, om half vijf uh, stopt, dan mogen alle kinderen uh, nou, ja, gaan jagen op de ballonnen. Om, uh, die mogen ze meenemen. Dat is altijd een hele uitdaging. Uh, om dat uh, met behulp van vaders uh, goed voor elkaar te krijgen. En het leuke is, als wij dan ook uh, carnaval en vieren zijn... Uh, bijvoorbeeld uh, in een café uh, aan de Halterstraat... dan zie ja. je later uh, al die kinderen met de ouders uh, en die ballonnen langskomen. Ja. Ja, is dat is ja, ja, heel ja. gezellig uh, op straat. Ja, ja, ja, ja. dat is zeker leuk. Dus, uh, waar vieren jullie carnaval in de Halterstraat? Uh, bij uh, Blauw en Hardy? Nee, nee, nee, Nee, bij uh, café 4. Oh, Café 4, ja, ja. Laura en Hardy heb geloof ik uh, apres ski, Café 4 heeft uh, uh, carnaval en volgens mij de Chin Chin ook carnaval. Ja, ja. Nou ja, het is goed dat het overal uh, een beetje opduikt weer. Ja, gelukkig wel. Ja. Ja, en uh, in het uh, eerste hadden we prins uh, Willem, uh, Wim Buchel. en die vertelde ja. over het uh, verleden in Zandvoorts. Nou, heb jij ja. daar ook nog wel iets mee te maken? Want uh, ja, nu ik je toch uh, aan de telefoon heb... Uh, ja, het verhaal van uh, Zwarte Riek. Want uh, hoe zit het nou in elkaar, Kees? Het verhaal van Zwarte Riek? Ja. Ja, die uh, heeft heel lang in Zandvoort gewoond ook, hè. Ja, was uh, bijna je buurvrouw, hè, dacht ik. Uh, ze is hier op de latere leeftijd is, uh, twee huizen verderop komen wonen. En uh, nou, daar heb, we, heb ik veel contact mee gehad natuurlijk. Uh, Amsterdam is onder elkaar. En uh, ik heb... Ze, ze had een beroemde zuster, Maria Zamora... En daar hadden ze een boek over geschreven. En ze zei altijd, ik vind het zo jammer dat er over mij geen boek geschreven is. Nou, dat heb ik toen voor haar gedaan. later, ah, later Latere leeftijd nog uitgekomen. En daar uh, hebben ze nog van kunnen genieten. Kijk, het boek over uh, Zwarte Riek. Ja. En uh, ja, dat uh, café natuurlijk wat ze in uh, Amsterdam hadden. En dan, uh, ja, ik had ook uh, Ria Valk uh, nog eventjes uh, benaderd voor uh, de carnaval. Ja. En Ria heeft natuurlijk ook nog uh, diverse keren daar uh, opgetreden bij uh, Zwarte Riek in het café. Ja, dat is al best. Dat, uh, die kwam toen net, uh, Ria kwam toen net in opkomst, uh, en toen uh, ja, was ze natuurlijk bij uh, Zwarte Riek uh, welkom. Dat was uh, haar uh, ja, een van de eerste baantjes en dan mocht ze een hele avond uh, zingen voor uh, 50 gulden. Zo, nou, ja. niet betaald toen. Helemaal niet volgens mij. Volgens mij best een aardig bedrag. Ja, zeker. Maar, uh, dus jij, nee, Sartarieke, uh, die uh, hield er ook wel van. Dat Mooi, in het... dat uh, boek uh, kunnen we dat uh, nog ergens uh, krijgen of zo, Kees? Of uh, Riek? Ik zou het niet weten of dat. Dat uh, heeft bij uh, Bruna de hele tijd gelegen natuurlijk, maar ik denk dat ze wel uitverkocht zijn die, inmiddels. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, morgen dus uh, ben jij uh, Kees, de eerste. En ja. dan is het uh, tijd voor uh, kindercarnaval. Nog aan. even de gegevens, uh, voor iedereen uh, die uh, daar langs uh, wil komen. Ja, iedereen is welkom. En uh, gewoon meedoen en uh, gezellig uh, ja, je, je eigen vermaken. dat is het belangrijkste. En het begint om? Twee uur. Met uh, binnen het zaal getopen om uh, half twee. Dus, uh, en het leuke is ook natuurlijk voor kinderen als ze verkleed komen. Ja, inderdaad. Dat hoort bij het carnavalsfeest ja. natuurlijk. En uit het verleden is wel gebleken dat, dat ze wel uh, ouders allemaal wel leuke dingen bedenken om hun kinderen er mooi uit te laten zien. En de kinderen krijgen allemaal een uh, hapje en een drankje. En uh, ja, de ouders kunnen natuurlijk ook uh, bij, uh, daar, uh, ja, bij de, de, de krochten. Uh, uh, een uh, drankje doen en een hapje doen. En uh, nou ja. Ze hoeven zich niet te vervelen, ze hoeven niet te, op een droogje te zitten. Dus, uh, de tap staat open voor de ouders. De tap staat open en uh, Theo die gaat zijn laatste carnaval uh, tegemoet. Mooi, ja. nou dankjewel Kees uh, even voor je tijd en heel veel plezier morgen. Ja, Rob, dankjewel. En uh, ja, iedereen om twee uur uh, morgen naar de krocht. Ja, zo is dat. Zeker. Dankjewel ja, en een uh, heel fijn uh, carnavalsweekend. Oké, okay, Rob. Oké, okay, groetjes. Doei, doei, doei. Hoi.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 Bij de Zandvoetseradio vanuit het scharrengat. Every day I go places in my head. Darker, thoughts are hard and all they look like monsters in my bed. And every time it's like a rocket through my chest The TV make you think the whole world's about to end I don't know where this night go. going Wat is het uh, nu, Mo? Met, uh, 13 voor 4. 13, geen uh, uh, <laughs> Oké, okay. Nee, dat scheelt weer. <laughs> Helemaal goed, dank je wel. En uh, dat was een uh, lekkere single van uh, Chesto op de zaterdagmiddag. We hebben weer wat uh, nieuws voor je. Wat nieuws in het kort. Ja, want uh, wil jij nou op de fiets uh, richting uh, naar het Zandvoort uit eigenlijk? Hey, moet je naar school toe of wat dan ook. Moet je even opletten, want de oude trein, treinbaan die wordt uh, tijdelijk afgesloten. Om de hoek van de burgemeester Naweelaan en de kwals van Uvoortlaan zullen 25 uh, nieuwe bomen worden geplant. En daardoor uh, is het ongeveer drie weken daar uh, afgesloten. Dus Zij zijn ze drie weken doet. mee bezig met 25 bomen? Ja, ik weet ook niet wat ze allemaal gaan doen. Ik zou het in de dag kunnen. Maar eh, uh, moeten ze voldoende koffie tussendoor drinken ofzo? Ik weet het niet. Of we de hond uitlaten tegen bomen en even kijken of hij wel goed is of zo. Geen idee. Nou ja, ik zou even kijken op de Facebookpagina van ZFM. Dan zie je het stukje waar ze 25 bomen op willen, willen plaatsen. Maar eigenlijk is het maar een heel klein stukje groen. Ja, het is ook een heel klein stukje. Het is uh, een stukje grasveld nu. Ja. Eigenlijk. Nou ja, kijk even als je wil weten precies waar ze dat gaan doen. Uh, wil je op de fiets gaan, dan moet je even gewoon via de Zandvoortslaag gaan. En dan kan je weer bij de Wildbrug... Uh, dan kan je weer de oude trambaan op, uh, zeg maar. Ja, of bij, uh, bij uh, Huis in de Duin al, hè? Ja, dat kan ook al. Het is echt alleen het, het beginstukje. Klopt. Dus uh, een hey. klein stukje omfietsen, dan gaat het helemaal goed komen. Uh, dan gaan we even door naar van de zomer. Want van de zomer uh, staat het Streetart Zandvoort 2024 weer uh, op de kalender. En dan gaan uh, diverse uh, artiesten, uh, street art, artiesten, kunstenaren weer uh, muurtekeningen maken. Maar de organisatie daarvoor, eh, daarvan is nog op zoek naar een hele grote, lange muur. En eh, denk bijvoorbeeld aan een groot hotel of een bedrijf of een appartementengebouw. Waar dan een uh, artiest uh, de, de, de, een mooie schildering op kan maken. Nou, mocht jij nou in bezit zijn van zo'n gebouw. Of mocht je een VVE zijn, voorzitter, of weet ik veel wat. Uh, stuur dan even een mailtje naar info.beleefzandvoort.nl. Um, uh, ja, dan kan je contacten mee met de organisatie en dan kun je zorgen dat uh, jouw muur uh, mooi wordt. Zeker, en het zijn hele mooie tekeningen. Ja. Precies. En uh, ja, er uh, lijkt ook uh, dat er enige 3D-effecten vaak uh, in die tekeningen zitten. Ze kunnen echt van alles. Het zijn echt artiesten, gewoon. echt kunstenaars. Zeker. Wanneer is dat, uh, uh, zeg maar? Uh, komende zomer. Uh, komende zomer ja. in Zandvoort. In Zandvoort uh, gaat het plaatsvinden. En uh, ja, ze, vijf kunstenaars hebben al een muur gevonden waar ze een creatie op kunnen. Maar het gaat om de street artist Judith De Leeuw. Die was nog recent te zien op de NPO en documentaire. Die zoekt nog een hele grote lange muur dus. Stuur even mailtjes als je een hele grote lange muur hebt. Naar info.beleefsandvoort.nl Nou, een beetje voor jouw tijd. Maar vroeger hadden we een Chinese in Sandvoort. En die, had, of die heet eigenlijk De Lange Muur. Dus, uh, maar daar kom je niet verder mee waarschijnlijk. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat is denk ik uh, al lang gesloopt, die Lange Muur. Nou ja, die staat in de kerkstraat. <laughs> Oké. Okay. Goed, tot zover dus uh, dit, uh, dit verhaal. Wel leuk uh, dat ze weer terugkomen uh, inderdaad met de uh, street art uh, hier in uh, Zandvoort. Hier is uh, de singel van uh, Louis Capaldi. We were strangers at the bar, they were playing wonder wall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said my dear you're not the only one. Spent the night there at my place That night became a hundred days And I shared all my deepest secrets with you Soon enough, well, I found out You're something I can't live without And every time I close my eyes, I miss you And I know I waited all my life just to fall for someone like you In the blink of an eye, it all fell through I can't even lie I'm not doing well Waking up without you Sleeping by myself Alone in our room All your stuff is gone Missing the heads ablaze The nights become the start of days And I've been drinking just to get me through It's funny how you love someone And when it's over said and done It's almost like you never even knew And I know I waited all my life just to fall For someone like you In the blink of an eye yeah, it all fell through I can't even lie, I'm not doing well Waking up without you, sleeping by myself I'll be waiting all my life for someone like you I can't even lie To the Harlem Shuffle. Yeah. Nou, bijna vier uur. We kunnen nog een uh, plaatje draaien. Tot aan het uh, nieuws en weer. En dat is deze, de Backstreet Boys. Tot zo. again, brothers, sisters, everybody sing, gonna bring the flame, I'll show you how, got a question for you, better answer now, yeah, am I original, yeah, am I yeah. the only